Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. En welkom terug bij de Euro Breakdown. Op weg naar het nummer 1 van Europa. En welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur. En de klok van 5 uur is natuurlijk jouw weekend en wat voor weekend werd vol zon richting de 30 graden lekker weekend gaan we tegemoet is dus nog even op weg naar nummer 1 uur nu lang vol met hits hier op cfm aflevering 33 van de Euro breakdown ja gang uh, 22 alweer 21 stijgers in de lijst 3 zitten blijvers 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers ik denk dat ook drie platen uit de lijst moeten. Rihanna, where have you been? Gustave Lima, Ballade en Rita Ora en Chinitemba, R.E.P. Snelstijgen hebben gehad, he. FUN, Some Nights gingen in één keer plaatsen omhoog. De snelste dalen, die was er voor Calvin Harris en Nio, Let's Go zak er 14 Deze week zijn vier plaatsen het langs genoteerd. Dat zijn Flow Rida, Whistle, Conor Maynard, Kent no, en Eric Clare, Too Close. Alle drie alweer 14 weken in de lijst. 17 augustus 1977. Als eerste oppervlakte bereikte de Russische nucleaire ijsbreker Atkitakika, Kika, de Noordpool. In 1982 op deze dag productie van de eerste CDT-wereld door Philips onderdeel Polygram. En in 2010 in Walt Disney Studio Park wordt het themagebied Toy Story Playland geopend. Terug naar nu de nummer 19 is de Pink. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam.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 I Ze dus zitten op plek nummer 17. Edward wordt charter en mijn Netje en that's what's up. En voor op 19 Pink. blow me one less kiss. Je krijgt van mij nu even een blokje met hits achter elkaar op 15. Nicki Mier en Pound The Alarm. En de de vijfwerk van 19 omhoog naar 15. Van 15 naar 14 Lauren Utoria. Major Laser Get Free gaat van 16 naar 13. De studio killers Eros in Apollo gaan van 14 naar 12.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 Blijft Usher en zijn scream zitten op plek nummer 11? En we moeten snel door, want willen we voor 5 uur de nummer 1 nog halen, dan uh, moeten we toch even snel door. Will I am, Eva Simons, this is last. Nou, zes weken in de lijst en stijgen van 13 naar 10 toe. En zometeen voor jou op plek nummer 8, Cheryl Cole, call my name. En 7 voor Jason Ross en de Freedom Song. If you love it like I love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 Felijk.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 de la mamita hace entacata tacata Desesperado y me una cosa nueva, la, oh, oh.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 Zet te te gusta ti mami, mami. Takata takata. Takatak! Twee weken lang heeft hij het uh, volgehouden. Helemaal boven in de lijstabro en takata, maar in de negende week is de oefening zakt hij van 1 naar 3 toe.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 Plaatsen omhoog, Rudimental en John Newman viel de laf van 6 naar 2 toe. De Cabro zakte van 1 naar 3. En Ben Houwer doet precies andersom. In de achterweek gaat Keep Your Head Up van 3 naar 1 toe. Ik heb mijn tijd watching De spaces die grown between gegroeid. En ik heb mijn mind.